Het kabinet stuurt een defensievliegtuig naar de Filipijnen. Het vliegtuig zal hulpgoederen overbrengen zoals medicijnen, tentzeilen, jerrycans en materiaal voor drinkwater en voor het zuiveren daarvan. De inzet van het vliegtuig komt bovenop het bedrag dat het kabinet eerder beschikbaar stelde voor noodhulp. De Filipijnse president Aquino gaat er nu van uit dat de orkaan aan 2000 tot 2500 mensen het leven heeft gekost. De eerste schatting van ongeveer 10.000 doden is te hoog geweest, zei Aquino in een interview met CNN. Aanstaande maandag is er in Nederland een nationale tv-actie voor de slachtoffers van de orkaan. Minister Schippers wil een brede en onafhankelijke evaluatie van het handelen van de betrokken instanties in de kwestie Hoorn. Daar pleegde een huisarts zelfmoord nadat hij was geschorst vanwege een euthanasiezaak. Schippers zei eerder dat ze het optreden van de inspectie en het OM steunt, maar volgens de minister is het goed om alle aspecten nog eens te laten evalueren. Ruim 1200 mensen hebben vanavond in Reuver meegelopen in de stille tocht voor het driejarig meisje dat vorige week werd gedood door haar vader. De tocht voerde onder meer langs het huis waar de vader na een urenlange gijzeling eerst zijn dochtertje en toen zichzelf doodschoot.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 Volgens de minister zijn er nog 17 jeugdbendes over van de 89 die in 2010 werden geteld. In 2011 is het begonnen met een speciale aanpak van jeugdgroepen. Dat heeft geleid tot meer dan 7000 strafzaken tegen individuele leden. En dan nog het weer. Vannacht klaart het verder op en komt het lokaal tot vorst aan de grond en mist. Morgen overdag schijnt geregeld de zon en wordt het ongeveer 10 graden. Donderdag neemt de kans op regen weer toe en dan waait het stevig.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 www.secondlove.nl Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Vrienden hebben geen geheimen voor elkaar. De Cirkel, de nieuwe roman van Dave Eggers. Nu overal verkrijgbaar. Decirkel.eu Brainport 2020 brengt ons naar de Technotop. En we zitten al honderden meters boven NAP. Zuid-Limburg.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 Predikant in Friesland heeft Paus Franciscus een brief geschreven. waarin hij eerherstel voor Maarten Luther vraagt. Na bijna vijf eeuwen protestantisme wil hij toch nog de zegen van de paus. Ontroerend, maar uh, waar ging het nou ook alweer om, dominee? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Zometeen spreek ik een van de verslaggevers vanuit de Filipijnen. Ja, die hebben het druk daar. Uh, ik stel ook de vraag, heeft de klimaatverandering hier iets mee te maken? Misschien met deze ramp. En heeft die misschien nog uh, invloed op de VN-klimaattop... die op dit moment gehouden wordt? En er zijn gemeenteraadsverkiezingen morgen. In Alphen aan de Rijn en in Friesland vanwege een gemeentelijke herindeling. Ik spreek zometeen twee lokale politici, ex-LPF'ers... die zich in hun gemeente inspannen. En een Syrië die in Nederland heeft gewoond... bij de Nederlandse Bank heeft gewerkt zelfs... Voor van Financiën in het kabinet van de Syrische oppositie. En als laatste onderwerp Jeremy Paxman, die scherpe Britse interviewer, heeft het weer bond gemaakt. Hij noemde de Britse premier een complete idiot. Zometeen spreek ik onder andere met Sven Kokerman, want dat is een bewonderaar. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 12 november. We need food, only food. No money, no places, no televisions, no cell phones, no technologies. Voedsel, we need food. voedsel. hebben ze nodig. De inwoners van het rampgebied op de Filipijnen gaan hun vijfde nacht in zonder de eerste levensbehoeften. Geen wonder misschien dat sommigen hun heil zoeken in plunderen of overvallen op hulpconvooien. Ze will de the bus and then get your food. This must the window just to get there. Getting so violent. De nasleep van de ramp komt met alle verhalen die we van eerdere natuurrampen kennen. De hulpverlening die traag op gang komt, de rouwenden die hun familie in alle haast moeten begraven en de hoge dodentallen die moeten worden bijgesteld. En er zijn de verhalen van wonderbaarlijke overleving. When our house collapse, I go to toilet. toilet. De VN schat dat er 220 miljoen euro nodig is om de ergste nood te lenigen. Sommigen in Nederland zijn alvast begonnen met inzamelen. Alles nemen we aan. Als het maar plastic is, geen glas. Voedsel is van harte welkom. Medicijnen zijn van harte welkom. Je kunt het niet zo gek denken. Maar er is vooral geld nodig, zeggen de samenwerkende hulporganisaties... om lokaal in te kunnen kopen. Het is namelijk niet slim om met goederen te gaan slepen. Je moet ook specifiek weten, wat, waar hebben mensen behoefte aan? De spot, bijvoorbeeld, ja, dat werkt gewoon die, die blijven gewoon bij de douane staan. Om dat geld bij elkaar te krijgen... wordt maandag een grote inzamelingsactie op televisie en radio gehouden. Geen groot avondvullend amusementsprogramma. Daar is het namelijk niet echt de tijd naar. Past het op dit moment om echt een spektakel op te tuigen met zang en dans... In tijden dat het economisch nou niet allemaal hosanna is... moeten wij ook misschien wel een, een andere toon neerzetten. Wellicht zijn mensen wat goedgevender... omdat ze volgend jaar een meevallertje hebben. Alle grote zorgverzekeraars hebben nu namelijk hun premies... voor 2014 bekendgemaakt. En die valt behoorlijk lager uit. Gemiddeld bent u volgend jaar 108 euro goedkoper uit. Maar het kan nog beter. De zorgverzekeraars hebben namelijk iets nieuws bedacht. Wat echt nieuw is, is dat verzekeraars nu met een nieuwe budgetpolis gekomen zijn. Die betekent dat je iets minder keuzevrijheid hebt, maar je krijgt daar wel een forse korting voor in de plaats. En een goedkope polis met een hoog eigen risico voor mensen die toch nooit ziek worden. Daar staat tegenover dat mensen die wel veel ziek zijn, volgend jaar duurder uit zijn. De premie van de basisverzekering mag dan omlaag gaan. Die van de aanvullende verzekering wordt duurder. Wat dat betreft word je eigenlijk gestraft. Je bent ziek, Nou, ga er dan maar bij halen wat je bij nodig hebt... Want goedkoper is het niet. Het is voor het tweede jaar op rij... dat de premie voor de basisverzekering naar beneden gaat. Maar verzekeraars waarschuwen dat dit geen trend is. En dan een opmerkelijk onderzoek bij onze zuiderburen. Het VRT-programma Man met Boeken... wilde eens onderzoeken hoe het zat met de hygiëne van bibliotheekboeken. Het schafte met tien meest geleende boeken... uit de bibliotheek van Antwerpen aan een stel laboranten. Onder meer...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 Elk boek scoorde positief. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Nou, dat is wel uh, verbazingwekkend. En wat zat er allemaal nog meer in die boeken? Nou, we weten het niet. De krant van morgen, Jan van de Putten, wat staat daarin? Ja, de wereld blijft de komende twintig jaar meer en meer fossiele energie gebruiken. Olie, kolen, gas. De Volkskrant schrijft over de nieuwste verwachtingen van het internationaal energieagentschap. Geldig tot 2035. Het gebruik schiet ver boven de limiet uit. Die is afgesproken in klimaatonderhandelingen. In Europa wordt weliswaar meer duurzame energie gebruikt, maar Azië, India en China gebruiken steeds grotere hoeveelheden olie, kolen en gas. En dat leidt tot een temperatuurstijging op aarde van 3,6 graden. Terwijl 2 graden geldt als veilige limiet. Het plan van minister Opstelten om van iedereen de reisgegevens op te slaan... kan de prullenbak in, schrijft de Telegraaf. Regeringspartijen, PvdA en VVD zien er niets in. Door bijvoorbeeld vast te leggen wie op Schiphol aankomt of vertrekt... wil Opstelten terroristen en Syriëgangers in de gaten houden. De PvdA zegt Opstelten wil de reisgegevens van alle Nederlanders opslaan... om 200 gevaarlijke mensen te volgen die toch al in de gaten worden gehouden. Na de plofkip komt Wakker Dier met iets nieuws. Brulbiegen. Een campagne om misstanden in de varkenshouderij tegen te gaan. Waarin consumenten erop wijzen dat er nog steeds onverdoofd krulstaarten worden afgeknipt, zegt Wakker Dier in spits. De nieuwe campagne gaat in de loop van volgend jaar van start. In Trouw een groot verhaal over asbest. Voor het eerst heeft iemand, die op zijn werk asbestkanker opliep, de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld. De staat was nalatig. Zij had werknemers beter tegen de gevaren van asbest moeten. Beschermen. De zaak draait om Klaas Jasparsen. Hij werkte in Vlissingen jarenlang met asbest in een aluminiumfabriek. In 2009 bleek dat hij kanker heeft. Asbest werd in Nederland pas in 1993 verboden... terwijl de staat al 40 jaar op de hoogte was van de risico's. Hoe ziet er tegenwoordig een typische winkeldief eruit? Winkeliers kunnen er geen touw meer aan vastknopen, staat morgen in metro, want het lijkt wel of iedereen jat. Volgens detailhandel Nederland is de dadergroep heel divers, Waar het vroeger vooral de junks en de Oost-Europeanen. Tegenwoordig zijn het ook jongens en meisjes van veertien, huisvrouwen en doodgewone mannen. Morgen onthult Philips een goed bewaard geheim, het nieuwe logo. Vroeger was er het bekende beeldmerk van het schild met de radiogolven en de sterren, later was het woordlogo, gewoon Philips. En dat schild komt weer terug, staat in de Volkskrant. Alleen dat woord Philips komt te hard over, zegt een ontwerper. Het oog technisch afstandelijk. Bedrijven proberen tegenwoordig juist het menselijke en duurzame te benadrukken. Minister Hennis Plasgaard van Defensie beleeft bijzondere tijden, schrijft het AD. Ze mag haar handtekening zetten onder het contract voor de JSF. Ze stuurt militairen naar Mali... en het defensiepersoneel moppert over de bezuinigingen. Hennis kan het hebben... Ik ben niet van suiker, zegt ze. Vindt u de JSF mooi? Wil het AD weten? Mooi. En dus vindt het jammer dat hij geen twee stoeltjes heeft zoals de F16. Dan kan ze niet meevliegen. Maar mooi, dat was geen afweging. Afweging, als die maar presteert. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned?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 en zal John Mayer was dit met het nummer Who Says. Ja, ik ga naar de Filipijnen naar Matthijs van der Wiel. Goedemorgen, Matthijs. Tenminste, voor jou is het goedemorgen, Bij ons is het natuurlijk laat in de dag. Maar bij jou is die dag net begonnen. Je bent in de stad Ormok, hè, vlakbij de zwaar getroffen regio... rondom de stad Tacloban. Uh, ja, hoe, hoe, hoe zit het met het, het aantal uh, de, mensenlevens? Dat verschilt nogal, begrijp ik, van dag tot dag. Ja, ik begrijp dat de officiële cijfers... van weer door de nationale autoriteiten naar beneden zijn gesteld. Dat er veel minder zou zijn, um, nou... Uh, dat, uh, is niet iets hier waar mensen over gaan juichen. En wat hier meteen het grote op, uh, opluchting leidt... Want nee. ik spreek hier heel veel mensen die nog steeds volledig in onzekerheid zijn over het lot van vrienden en uh, familie die ze niet kunnen bereiken al dagen niet. Uh, die, die, die, die, die angst die is nog steeds even groot. En het nee. is dus denk ik ook heel erg moeilijk om het nu nog steeds te zeggen hoeveel mensen er nou wel ja. niet zijn overleden. Omdat dat contact juist zo moeilijk is. Omdat. Uh, ja, ...nog steeds voor heel veel mensen het onbekend is. Ik hoorde gisteravond iemand die daar ook al klaagde. ...die zei, we weten het niet, de lijsten met overledenen... ...die zijn nog niet gepubliceerd, wij kunnen ze niet horen... ...dus we gaan ook zelf zoeken, daar op het uh, op dat eiland. Uh, dus ja, wat dat betreft is, is het nog niet echt heel erg duidelijk... ...volgens nee. mij, hoe, en... uh, hoe het nou staat met de totale. En, tot. en komt de hulp al uh, op gang, wat zie jij daarvan? Nou, wat ik van de hulp heb gezien is dat het Rode Kruis uh, begint met hier voedselpakketten uit te delen die ze binnenkrijgen. Maar dat zijn nog veel minder voedselpakketten dan ze eigenlijk hadden gedeeld. Uh, honger, echte honger, is hier nog niet aan deze kant van het eiland lijkt. Dat begint te komen, vertellen de mensen. Uh, en uh, wat, uh, wat die voedselpakketten betreft, is een groot probleem dat... Uh, het Rode Kruis op de Filipijn, eigenlijk van de ene rand naar de volgende hobbelt. De man van het Rode Kruis die Kistrae. En we waren eigenlijk nog druk bezig voor naween van de grote aardschok toen deze supertifoon, zoals ze noemen, eraan kwam. Dus de voorraden op het die raken ook op. We krijgen ze we krijgen weinig binnen. Ja, wat gaan jullie vandaag doen? Wij gaan proberen naar Tacloban te komen. Dat is lastig. Dat is normaal gesproken niet zo ver weg. Het is een reis die je normale omstandigheden in twee uur zou moeten afleggen. Maar gisteren spraken mensen die het probeert hadden. En die hadden er tien uur over gedaan. En voor sommigen is het helemaal onmogelijk om het te komen omdat het weg zo slecht begaanbaar is. Okay. Nou ja, dat gaan we proberen. Ondertussen... Kijk, okay, loop ik hier door de straat waar we overnacht hebben en die had ik nog alleen maar gezien bij nacht. In een aardedonkere stad, omdat het dikje is uitgevallen, alle stroomkabels dunnelen tot op de grond. En dan uh, zie je het straatbeeld dat, uh, dat je helemaal tot leven komt, omdat het gisteren zo stil was in het donker en iedereen hier profiteert van het licht. Beetje aan het opruimen, hoewel het meeste tuin nog wel op de stoepen ligt en heel veel straten nog steeds onbegaanbaar zijn door alle bomen en de, en de tuin die er zijn. En hier voor een, uh, een bankgebouw is er een, uh, uh, een stuk van de waterleiding opengezet. het water naar buiten en staan mensen zich op de straathoek uh, te wassen in die waterstraal met emmertjes halen ze hier dat water om te drinken. Eén meneer, direct voor me die benut het water wat je kan krijgen en het licht de zon schijnt nu vanochtend om de velgen van zijn pick-up truck heel mooi te koetsen. Nou ja, dat is, een mooi ja, beeld, is dat ja. van de grootste prioriteit. Maar okay. als ik zo om me heen kijk... is er ander nuttiger op opruimwerk... wat sneller moet gebeuren. Oké, okay. dankjewel Matthijs van der Wiel en uh, sterkte daar. Ja. Ik ga erover doorpraten over die grote ramp uh, op de Filipijnen... met twee klimaatdeskundigen in de studio Arthur Petersen. Hartelijk welkom. U bent chief scientist bij het Planbureau voor de Leefomgeving... en hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Uh, aan de telefoon heb ik ook nog vanuit... Sydney Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goed. Uh, gisteren, uh, er is momenteel een klimaattop hè, uh, van de Verenigde Naties in, in Warschau. Die ramp die dringt uh, waarschijnlijk ook daar wel door. Gisteren hield de Filipijnse gezant een emotioneel betoog voor actie. Laten we even luisteren naar wat fragmenten uit dat betoog. The initial assessment showed that Haiyan left a wake of massive destruction that is unprecedented, unthinkable, and horrific. And the devastation is staggering. We can take drastic action now to ensure that we prevent a future where super typhoons become a way of life. We can fix this. We can stop this madness. Ja, meneer Petersen, het uh, is natuurlijk heel emotioneel. Ik geloof dat deze Filipijnse gezant ook uh, vermist had. Uh, familieleden onder ze vermisten. Uh, is het ook e emotioneel voor wetenschappers die zich hiermee bezighouden... Nou, wetenschappers waar ik veel mee te maken heb... bijvoorbeeld in het VN-panel mm -hmm. over klimaatverandering... die proberen te wikken en te wegen ja. wat we nou allemaal wel en niet weten. En dan lijkt het erop dat we nu nog niks kunnen zeggen... over of klimaatverandering op dit moment al invloed heeft op die, op die tropische cycloon. Ja. In de toekomst verwachten we ja. dat wel. Maar dat is dan heel voorzichtig... Oordeel. We zijn omlaag gegaan. Eerst dachten we dat het een twee derde kans had in het VN-orgaan. Dat in de toekomst op die plekken die phone zouden toenemen. Nu denken we dat dat meer dan de helft, meer dan 50% kans is dat dat gaat gebeuren. Dus er is heel veel onzekerheid. Maar een aantal modellen wijst echt die richting op. Ja, want deze gezant die legt toch wel een link. Tenminste, die indruk kreeg ik wel. He, hij zegt weekend fixed is, dus uh, hij krijgt ook bijval. Uh, dus ja, u, u zegt net, je moet daar eigenlijk heel voorzichtig mee zijn. Hoe zou in theorie klimaatverandering kunnen leiden tot meer en zwaardere tyfoons? Het, het, de theorie is dat het warmer wordt daardoor vochtiger en dit, dat vocht via wolken geeft energie aan, uh, aan die superstormen. Dus dat is, uh, dat is het mechanisme. Maar of dat inderdaad uiteindelijk precies zo uitpakt, hè, dat, dat weten we niet. Um, en het zou dus pas aan het eind van deze eeuw echt serieus, pas voor het eerst, gemeten kunnen worden of dit een effect is wat echt is. Ja. Dat maakt het dan wel lastig om hier iets over te zeggen. Nou, daar hebben we gelukkig modellen voor. <laughs> ja. Waardoor we al kunnen nadenken en, en doorredeneren... wat er zou kunnen gebeuren aan het eind van de eeuw. En meer dan 50% kans dat dit soort dingen inderdaad... Uh, uh, dat het harder gaat stormen. Dat die, eigenlijk die tyfonen... Ja, sterker kunnen worden. Dat moet je natuurlijk serieus nemen. Maar goed, u zegt als mensen dus nu direct een verband leggen... tussen de klimaatverandering en deze tyfoon... dan is dat nergens op gebaseerd. Naar mijn oordeel is, die, is dat verband op dit moment nog heel zwak. Ja. Meneer Van Aalst, ziet u wel verband tussen die ramp en de, de klimaatverandering? Um, ja, wij, we zien eigenlijk een ander verband dan het verband waar Arthur het over heeft. Um, ik heb zelf meegeschreven aan dat rapport van dat uh, intergovernementeel klimaatpanel... dus ik deel helemaal de conclusie die hij net uh, beschreef... over hoe voorzichtig we moeten zijn in het uh, leggen van het verband met hoe krachtig die stormen zijn. Maar er is een tweede effect in de Filipijnen... wat we eigenlijk vorig jaar ook met die, uh, die grote storm Sandy in New York City zagen. Dat is namelijk dat een heel groot deel van de schade ook veroorzaakt wordt door stormvoed. Dus zo'n grote storm die uh, leidt niet alleen tot rechtstreekse windschade... Maar ook dat overstroming en het bijzonder doordat er gewoon zeewater heel ver het land in wordt geduwd. En uh, een paar van mijn collega's die ter plekke zijn uh, geven ook aan dat het uh, op een bepaalde manier lijkt op uh, dezelfde soort schade die we hadden met de tsunami. Die natuurlijk helemaal niet aan klimaat lag. Dat is een aardbeving onder zee die, uh, die leidde tot een, grote, tot een grote stormvloed. Nou, Dat, dat effect heb je met, uh, met zo'n hele grote storm als we nu de Filipijnen hebben ook heel sterk. En uh, als je dan een hoger zeespiegel hebt dan krijg je natuurlijk ook een veel grotere vloedgolf. En dat is een effect wat we wel heel rechtstreeks... al aan klimaatverandering kunnen koppelen. En wat we dus nu ook in dit soort stormen al terugzien. Ja, dus de dus mening... uh, voor zover je kunt zeggen dat de schade... bij deze specifieke storm is toegenomen door klimaatverandering... legt ik het meer in die link dan in de kracht van de storm zelf. Ja, dus de meningen zijn hierover verdeeld. Ja, ja. ik denk dat, dat dat wel een effect is... wat, wat een heel belangrijke factor is. Maar dat je ook niet kunt zeggen voor deze... Uh, deze ramp, dat dat uh, het, het gevolg is van die zeespiegelstijging. Nee. Nou ja, ik uh, zei net al, die ramp op de Filipijnen... valt toevallig samen met de vn klimaattop. Zal die ramp effect hebben op het resultaat daarvan, denkt u? Ik acht de kans erg klein. Uh, sowieso, de onderhandelingen zijn nog voorbereidingen... voor de grote deal die in 2015 in Parijs moet worden gesloten... Ja, en het uitgangspunt van het VN-onderhandelingscircuit is dan toch dat IPCC-rapport waar heel voorzichtig wordt gesproken over die link. Dus ik denk dat het wel uh, motiverend werkt, uh, maar dat het, uh, uh, dat het niet tot een drastische andere uitkomst zou leiden. Ja. Meneer Van Aans, wat denkt u? Ja, die verwachting heb ik ook. Uh, ik heb nog even teruggehoord van mijn collega's die in Warschau zijn op dit moment, uh, hoe de stemming daar is. Uh, nou ja, wat je al hoorde in het fragment van die onderhandelaar van de Filipijnen, daar zijn veel mensen echt emotioneel over. Uh, dat hoor ik hier ook terug. Ik ben zelf in Sydney nu voor de algemene vergadering van uh, het Internationale Rode Kruis, waar we ook veel collega's hebben uit de kleine eilandstaten. Uh, die herkennen natuurlijk ook het beeld van die grote stormen en de manier waarop dat die kleine eilanden raakt. Uh, die maken zich daar echt oprecht hele grote zorgen over, natuurlijk ook in combinatie met die zeespiegelstijging die we wel degelijk ook in de loop van de eeuw verder en verder zien voortgaan. Je ziet in de onderhandelingen... dat er een soort derde uh, onderhandelingstrack geopend lijkt te gaan worden. Hè? Dus we hebben het altijd gehad over het terugdringen van die broeikasgassen... en de aanpassing aan de gevolgen van wat we dan niet uh, hebben kunnen vermijden... door die, die broeikasgassen uh, tijdelijk terug te dringen. En dus mitigatie, uh, terugdringen van broeikasgassen, adaptatie, aanpassen... aan wat er dan toch gebeurt. Je ziet nu dat er een derde... Uh, onderhandelingselement uh, bij is gekomen. Dat noemen ze loss and damage, dus eigenlijk schade en verlies. Mm -hmm. En dan hebben ze het eigenlijk over de schade van dit soort uh, gevallen... waar ze eigenlijk voor gecompenseerd willen worden door de rijke landen. Yeah. En de ontwikkelingslanden zijn daar heel emotioneel over brengen. dat veel naar voren gebruiken, ook dit soort voorbeelden. Maar ja, zoals we uit de wetenschap uh, net zagen... dat is een heel lastig verhaal om dat heel hard te maken. Yeah. Bovendien gooien de uh, ontwikkelde landen eigenlijk door keihard dicht... zodra het gaat over woorden als compensatie. Ja. Uh, die accepteren dat niet. Okay. Dus het lijkt tot misschien nog grimmiger tegenstellingen dan we al hadden. Uh, ik verwacht daar ook weinig uh, grote vooruitgang in Warschau. Voor zover die er komt, wordt dat onderdeel van een grote diplomatieke wereld. die inderdaad richting 2015 gesloten moet worden. Goed. Oké, okay, meneer Peter, aan u het laatste woord. Hoe gaat dit verder? Uh, zegt u nou, oké, okay, we gaan. Uh, dit is uh, vreselijk vervelend. maar het maakt uiteindelijk voor waar ik mee bezig ben. niks uit. Want nou, zes... Ik denk dat het belangrijk is om juist die manier waarop je uh, rampen en effecten daarvan kunt voorkomen. Uh, om die al aan te passen aan het huidige klimaat. Dus het is, de winst is vooral te halen in, uh, in, in voorbereiding, veerkracht. En, en, en, en waar ga je wonen en niet. En dat is een veel grotere effect dan wat de klimaatverandering ook nog gaat brengen de komende dus tijd. Bedoel, dus daar moet je op inzetten. Je bedoelt de mensen in de Filipijnen, dat die daar op andere plekken moeten gaan wonen? Dat die, dat die inderdaad moeten gaan kijken hoe en waar ze precies wonen. Uh, en dat dat voor het huidige klimaat en het vorige klimaat ook al gold. En dat ja. dat, dat een veel belangrijker onderwerp is voor deze discussie dan de klimaatverandering. Oké, okay. hartelijk dank voor uw komst. En ook Maarten van Aalsten, dankjewel. Dank je wel. Ja, dag. Ja. Ja.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 You took the hard way, you took the hard way, if only you could see mm -mm. Mm -mm. Life could be so easy, and trouble was never too hard to find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 Ryan Sean? Ja. Yeah. Oh, nee, James Hunter was dit. Sorry. James Hunter met The Hard Way. Ehm. Um in Friesland en Zuid-Holland... zijn er morgen vanwege gemeentelijke herindelingen verkiezingen. En ook al zijn het lokale verkiezingen in een handjevol gemeenten... de landelijke politiek zit er bovenop. hè? Marcel Bril? Ja, dat klopt. Ja, jij zit in Den Haag, politiek redacteur. Hoe druk zijn die landelijke politici ermee? Best wel. We hebben het de afgelopen dagen kunnen zien. Hè. De leiders landelijk die gingen de lokale leiders opzoeken... om uh, ervoor te zorgen dat zij zich gesteund voelen... door de landelijke top. En uh, terug in Den Haag... Met merkte ik vandaag ook wel dat er erg nagedacht wordt bij verschillende partijen... hoe ze met die uitslag van die verkiezingen morgenavond laat om zullen gaan. En want uh, iedereen wil natuurlijk zo positief mogelijk eruit komen, ook al verlies je. Dan wil je er toch voor zorgen dat je daar een, een goed verhaal ja. bij hebt. Uh, ja, dus uh, er wordt morgen erg selectief geshopt, uh, is mijn vermoeden, uh, uit de uitslag. En uh, nou ja, daar zijn ze erg druk mee. Maar is het ook echt een graadmeter voor die landelijke politiek? Ja, er zijn natuurlijk heel veel argumenten die uh, dat tegen zullen gaan spreken. Bijvoorbeeld het gaat over herindelingsverkiezingen. Dus ja, dorpen, gemeenten worden opgeheven. Dat uh, speelt natuurlijk erg bij die mensen. Misschien hebben ze dan weinig rekening uh, te houden met de landelijke ontwikkelingen. En bovendien gaat het om niet zo heel veel mensen. Het gaat om uh, vier te vormen gemeenten. Ongeveer een kwart miljoen mensen. Dus dat is niet zo'n hele grote groep. Maar dat kun je allemaal zeggen. Toch weet ook iedereen iedereen hier in Den Haag, dat het beeld kan ontstaan... als bijvoorbeeld de coalitie erg verliest... dat dat uh, ja, een, een, een, een, een graadmeter is oh. voor hoe het ervoor staat. Dus daar wordt echt wel naar gekeken. Was het uh, ook alleen al uh, om uh, te toetsen hoe de campagne tot uh, nu toe loopt? Campagnemateriaal wordt nu uh, ingezet. Uh, er worden allerlei thema's bedacht door allerlei partijen. Uh, en uh, ja de aanloop naar de grote uh, gemeenteraadsverkiezingen... noem het maar even, in maart. Dus dat alle andere gemeenten gaan kiezen... Uh, ja, dat is toch ook wel uh, de inzet van deze campagne. Hoe gaat dat nu allemaal een beetje? Ja, niet alle partijen doen mee, hè? Nee, dat klopt. Uh, de SP en de PVV uh, die, uh, doen uh, niet overal mee. De SP alleen in alfa aan de Rijn, één gemeente. Daar doen ze wel mee. Uh, maar dat is ook weer een argument uh, om te zeggen... een vergelijking met de landelijke politiek is erg moeilijk. Want stel je nou voor dat je wel landelijk zou willen kiezen... en dat je het bijvoorbeeld met de 6 miljard aan bezuinigingen... Uh, waar een paar weken geleden een akkoord over... Over gesloten werd, dat je het daar niet mee eens bent, ja, dan zou je uh, naar de SP kunnen gaan, of naar de PVV om de coalitie af te straffen. Maar ja, dat gaat nu niet om dat ze niet meedoen. Uh, dus uh, ja, dat is ook wel uh, lastig uh, om uh, ervoor te zorgen dat je kan zeggen dat er een landelijk beeld uit gaat komen. Ja. Ook al zal iedereen dat proberen natuurlijk. Ja. Waarom doet de PVV eigenlijk niet mee? Ja, de PVV heeft net als de SP uh, eigenlijk het argument uh, waar we niet uh, klaar voor zijn, daar moeten we ook niet uh, mee gaan doen. Zij vinden gewoon dat ze in bepaalde gemeenten niet voldoende goede mensen hebben. Maar er speelt bij de PVV nog een extra argument. Uh, en dat heeft ermee te maken dat Geert Wilders uh, al naar een andere campagne kijkt. Namelijk naar die Europese verkiezingen. Morgen, dat zal heus niet toevallig zijn, ontvangt hij uh, Marine Le Pen... de voorvrouw ja. van uh, de uh, Front National. Het is en is ons en, uh, niet ontgaan. Nee, nee <laughs> precies. Nou, en daar zal hij dus pleiten voor een anti-Europees geluid. Ja. Uh, en uh, hij kiest dus uh, zo uh, zijn moment om uh, daar, uh, uh, zich daar sterk voor te te maken. Dus kortom, iedereen... die is inmiddels hier in Den Haag... weer in de campagne stand. Of het nou om de gemeenteraad gaat... of Europese verkiezingen. Oké, okay, dankjewel. Marcel Bril. Uh, ik heb uh, uh, aan de telefoon... twee oud-LPF-politici... die nu op lokaal niveau bezig zijn. Gerard van As in Alphen aan de Rijn... misschien kent u hem nog. En Harm Wiersma in Leeuwarden. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja, okay. nou, Dat is mooi unisono. Meneer van As, ik ja. begin met u. Gaat u het de gevestigde partijen moeilijk maken... Nou, ik denk, het, ik denk het wel ja, want wat hier de gevestigde partijen ervan hebben gemaakt, dat is, uh, dat is gewoon een grote verschrikking. Ja. Dus daar moet, uh, nodig, uh, morgen moet echt uh, de kogel door de kerk. Ja, maar hoe heet uw partij? Ja, want u was vroeger wethouder voor de VVD, hè? Maar dat is al ben, meer dan tien, uh, tien jaar geleden, ja. ja. Dat is al uh, tien jaar geleden, dat ja. is al, uh, dat is al uh, 1993, dus dat is al twintig uh, jaar geleden. Zo lang geleden alweer? Ja, ja, ja, de tijd gaat snel, hè? Ja, ja. ja. ja maar goed, ja. Dan, daarna bent u voor de LPF uh, actief geweest. Later, ja, ik ben later gekozen voor Pim Fortuyn. En de deed ik nog ja. wel eens met weemoed aan, zeker aan zijn visie. Ja. ja, ik kan me voorstellen, nu dan dus fractievoorzitter van Nieuw Elan. U heeft nu vier zetels. Nee, sorry, nee. Nee, nee, u maakt een denkfout. Ik ben geen fractie voor ik ben een van de oprichters van Nieuwe Land. Okay. En ik was in 2010 lijsttrekker voor deze partij. Wij zijn de grootste lokale partij in de gemeenteraad van Alphen aan Rijn. En het stokje is overgenomen door André Dieu, die is lijsttrekker voor Nieuwe Land. André Rieu. Zegt André nou? Dujeuw. Oh, ja, ja. Ja, ja. En ik ben dus nummer drie op de lijst... om met okay. twee uh, vrouw, dus Petra is. Oké, okay. um. ja. maar goed. Uh, uh, Nieuw-Helland heeft nu vier zetels in de Raad. Hè? Ja. En, wat, en op hoeveel mikt u? Of wat, wat, wat, wat verwacht u? Zijn er peilingen mij, geweest? Uh, wij verwachten dat, uh, morgen, dat het morgen gehakt wordt in half van de Rijn. en dat uh, de kiezer je afrekent met de bestaande coalitie... die al jarenlang met elkaar in een dodelijke omarming zitten... En die er gewoon een potje van hebben gemaakt. Dus er moet gewoon... Er moet nodig verandering komen qua collegiestructuur. En het roer moet om, want er is behoefte aan een actief en daadkrachtig gemeentebestuur. Goed, woensdag gehakt, dus wat u betreft. Ja, Meneer, Meneer Wiersma, goedenavond. Goedenavond. Ja, er is bij u net een debatavond geweest, hè? Hoe u, ja, u, ja. Uw partij, dat is de NKP, de Nederlandse, de Nederlandse Kloppenluiderspartij. En ja. hoe, hoe, hoe heeft u het ervan afgebracht? Nou, op zich ging het wel goed. Alleen wat toch wel speelt, is dat uh, de kleinere partijen, waar dan ook de klokkenluiderspartij bij hoort. Uh maar nou ja, kijk, ze krijgen ook in het debat wat minder ruimte. En dat lijkt net alsof er een soort registratie van zo'n debat achter zit. En ja, goed, dat vind ik dan eigenlijk wat minder leuk. Want uh, kijk, ik vind dat de kleinere partijen... dat die gewoon meer mogelijkheden moeten krijgen... omdat die ook een goed geluid hebben. Nee. En ook vooral, als je ziet nationaal... Nou ja, kijk, ik ben al tegen het beleid dat er op uh, nationaal niveau uh, dus uh, gedaan wordt... En kijk, uh, in dat opzicht natuurlijk uh, is het belangrijk hoe natuurlijk deze uh, zeg maar, verkiezingen lopen. Omdat ja. het ook allemaal gaat om beeldvorming. En uh, ja goed, uh, ik hoop dus dat in dit geval ook de landelijke partijen dat die worden afgestraft. Ja, dat begrijp ik. En wat is het uh, unieke punt van uh, de NKP? Wat maakt u anders dan ja. andere partijen? Nou, oké, okay, we hebben natuurlijk zoveel punten. Maar bij ons natuurlijk de transparantie. De transparantie is een heel belangrijk punt... En dat er in feite ook dat, dat je wat er in de politiek gebeurt, dat dat goed zichtbaar is. Je bent tenslotte uh, wij zijn er voor, voor, de, voor de mensen en de politiek is er niet voor zichzelf. Kijk, daar lijkt het soms een beetje te veel op. Hmm. En dat is gewoon een, een punt wat uh, met name ook in debatten en zo daar gaat het een bepaald moment toch vaak om de kleine zaken, terwijl juist de belangrijke lijnen, ja het feit is, uh, je kan ook zeggen van ja goed, komen er wel niet bezuinigingen en nou, ja goed, kijk, als er minder geld uit, uit Den Haag komt, dan zal het wel dan kun je het ja. mo moeilijk onderuit. Ja, uh, er is natuurlijk veel politiek wantrouwen. Hè, tegen de gevestigde partijen, dat weet u uh, allebei. U was ook allebei bij de LPF betrokken. Is het wantrouwen van nu anders dan het wantrouwen van dertien jaar geleden, meneer Van As? Nou, ik denk dat er nog uh, dat die veenbrand, die destijds woedde, ten tijden van Fortuin, en nog steeds is. De afstand tussen bestuur en burger is er nog steeds is nog steeds te groot, ook zelfs op lokaal niveau. Want er wordt vaak op een regenteske manier wordt er bestuurd. En uh, men heeft natuurlijk uh, inmiddels... is heeft men, uh, ik zou bijna zeggen... Men heeft, het, men heeft er genoeg van wat van er allemaal gaande is. Je kunt de krant wekelijks niet openslaan, want de grij- en snijcultuur, de, ja. baantjes, de baantjesjagerij... en elkaar de bal te spelen heerst nog steeds. En Meneer, daar moet gewoon ja. verandering in komen. Meneer Weersma, vindt u het wantrouwen nu anders dan dat van 13 jaar geleden? Ja, nee, hoor, nee, ik kan alleen maar de woorden van Gerard ondersteunen. Bovendien, wij waren ook bij de lijst van wij de serieuze werkers. Ja, helaas uh, is dat toen destijds ook allemaal niet goed gegaan. Nee. Maar toch er waren ook mensen die best wel hun werk deden. Ja, maar het is toch heel treurig afgelopen. Hè, met die mensen ja, ja, nou, zegt, mensen hebben dat nou niet wek, bepaald een geweldige dat goed, imago. goed. En ook die punten die ja, maar, ook uh, Gerard van As noemt... kijk, dat speelt ja. niet nog steeds. En we dan laten we het... U... Laat de, we de, niet over, ja. Mevrouw, laten we nou niet over het verleden van de LPF praten... want dat is gewoon te gek voor woorden om er nu over te praten. Wat van belang is, is hoe dit kabinet zich landelijk manifesteert. En dat is ook om, om, om, om, om niet over naar huis te schrijven. Dat is ook te gek voor woorden wat hier gebeurt. Ja. De burger wordt aan alle kanten in pak uh, gestoken... en men heeft nog steeds niet goede bezuinigingen opgepakt... om nou zo'n uitgavenkant te snijden. Nee. En dat is lokaal in Alphen precies hetzelfde verhaal. Nou, Korte structurele ja. tekorte geldverkisting... <laughs> geen deugelijk beleid. Goed. Mag ik u eh beide ja. heel veel sterkte werken met de laatste campagnelootjes en dank u wel voor uw bijdrage. You know, some people just don't realize that, you know. When it's when it's real. it you know, don't go bad. It just it just gets better. See, they're trying to tell Dit was Ryan Sean met uh, get, It Gets Better. De Syrische oppositie heeft vandaag een kabinet gepresenteerd. En een van die ministers is de Syrische Nederlander Abraham Miro. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent wel vaker bij ons in de uitzending geweest. Hè? We kennen u een beetje. Mag ik u feliciteren? Ja, ik. Uh met gemengde gevoelens. Ik denk dat, we, dat u mij misschien wel meer sterkte sterk kunt wensen. Nou, bij deze. Hoe ja. is dat eigenlijk gegaan, die benoeming? Hoe word je minister van Financiën? Ja, ik denk... Uh, uh, ik heb wel wat, wat, wat um, projecten, en met name eigenlijk de Syria Recovery Trust Fund was ik een van de initiators, en ik was er betrokken bij wij. Dat is zo'n fonds, het mechanisme eigenlijk, om donoren, maar ook de Syrische oppositie, met name eigenlijk de civiele kant... en de, de, de, de, de gewone eh, diensten naar de bevolking zoals water, elektriciteit... en dat soort zaken heb ik eh, bijgedragen aan de bal van die fonds. Mm -hmm. Dus blijkbaar ook eh, die Nederlandse calvinistische houding van werken... en niet te veel eh, praten. Niet lullen, dat maar dat, poetsen, ja. Dat dat gezorgd heeft voor een goede... Eh, Image en ja, tot mijn verbazing had ik de hoogste aantal stemmen. Ja, want ik wie stemmen een, dan voor u? Want er, is een, er zijn geen het verkiezingen. Is een, het is zo'n soort uh, politieke orgaan van gematigde uh, oppositiegroepen. Uh, uh, echt iedereen zit erin. Dus iedereen wat fatsoenlijk of in ieder geval vertegenwoordiger van verschillende groepen, die zitten in de nationale coalitie. Uh, en dus, het is een soort parlement. Mm -hmm. En uh, de, de, de uh, benoemde prime minister die mocht de namen van zijn ministers uh, presenteren. En uh, dan uh, mogen de leden stemmen op iedere persoon. Ja. Uh, maar heeft u heeft ook uh, gelobbyd voor deze baan? U wilde het echt graag? Ab ab absoluut niet. Ik heb eigenlijk geprobeerd een beetje om te komen. Oh. <laughs> Omdat ik... Uh, maar uh, ja, de, de, soms, uh, soms uh, moet je... Uh, het, is, het is een... een een uitdaging, de Syriërs verdienen echt eindelijk. Althans, de tactiek van dit regime is om te laten zien... als we die vrijheid willen, dan komt er eigenlijk gas erbij. Dan komt er armoede, geen elektriciteit, geen water. En ik denk dat ik met mijn economische en financiële achtergrond... wellicht zo'n ministerie kan runnen. Ja. Natuurlijk niet alleen, maar met een team. En met behulp van heel veel bevriende landen. Ja, want u werkt in Nederland voor de Nederlandse bank hè? Ja, ja. En dus u bent goed met cijfers? Ja, dat is de bedoeling, ik denk dat er eigenlijk meer dan dat vereist is. Want je moet, uh, je moet eigenlijk ook, uh, ja, hulp in kunnen halen. Maar ook, ik denk dat ze een fatsoenlijk budget moeten hebben. Qua inkomsten en uitgaven in het begin zal het ontzettend moeilijk zijn. Want uh, de made van de verwoesting die veroorzaakt is door deze verschrikkelijk dictator is zo enorm. Uh, ik denk echt dat wij een kans uh, hebben om die gewone ingenieur in de Syrische steden... die zo'n watercentrale uh, of unit runt, die al twee jaar bijna geen salarissen krijgt... geen onderdelen van zijn unit krijgt waardoor hij geen water kan um, um, garanderen voor de burgers. Deze personen hebben ons hulp nodig. Ja. Deze moeten weer gesteund worden. Dat kan niet sporadisch door verschillende initiatieven. Er moet een structuur zijn, er moet een interne regering zijn. We moeten voor Assad kunnen bewijzen dat de Syriërs ook zonder hem van deze ministeries... en die bestonden voor Assad en voor zijn vader. We hebben niets aan Assad te danken. Ja. En u woont nu in Turkije? Ik ben sinds een aantal maanden in Turkije, in de stad Gaziantep. Vlakbij de Syrische grens. Uh, het is een vrij uh, um, ja, een stad met een goede infrastructuur. Dus vanuit daar was ik, uh, uh, of ben ik eigenlijk het hoofd van de management unit van de Syria Recovery Trust Fund. Ja, dus u en, werkt vanuit Turkije, u gaat niet naar ja. Syrië? Nou ja, kijk, het is een, het is een beslissing eigenlijk van. Uh, uh, natuurlijk van, uh, van de gehele regering. Maar ik denk dat het zeker onverstandig is om op dit moment uh, als ministers uh, binnen te gaan. Althans niet als hoofdkwartier. Want Assad die bombardeert alles. Uh, en zonder internationale bescherming. Of zo'n no-fly zone is het eigenlijk uh, geen verstandige zaak. Nee. Ja. nee, ik begrijp dat er ontzettend veel uh, gedaan moet worden. Waar uh, komt het uh, geld bij u vandaan? Uh, kijk, ik. Um, wat ik echt probeer te doen, met name die fonds... die is opgericht door Duitsland en Verenigde Arabische Emiraten... wat ontzettend uniek is. Dat is zo'n mechanisme dat door de Wereldbank... maar ook door de WN is gebruikt. Met name in Indonesië, na de tsunami in Irak... en verschillende landen. Daar zitten zoveel checks en balances... waardoor... Uh, de accountability, maar ook de transparantie zodanig is, is, is, uh, is gegarandeerd dat landen zich comfortabel voelen, want ze weten dat, die, uh, dat geld wordt besteed aan onderdelen voor die waterunit of voor die um, uh, elektriciteitscentrales en niet aan wapens en dit soort dingen. Ja. Dat is één. De tweede is natuurlijk... Uh, al het geld dat buiten die fonds komt, met name uit de vriendenlanden zoals golflanden... wat tot nu toe heel beperkt is, want het gaat via andere kanalen, dat wij dat misschien via dit ministerie laten doen, en dat wij een fatsoenlijke auditing-systeem hebben, waardoor eh, ja, dat je dat je dat je integriteit, maar ook dat dat een nieuw begin zal zijn. Ja, bent u niet uh, een beetje te laat met het vormen van een kabinet, want uh, grote delen van het land zijn ook al onder controle van. Oh, kan je daar groepen. Nou groepen? Ja, we hebben een Koerdische spreekwoord die zegt... Uh, uh, toen wij klaar waren met het organiseren van de, de bruiloft... was de bruidgom eigenlijk uh, um, um, ontvoerd. <lacht> <lacht> ik hoop dat dat niet geldt voor deze situatie... dat Syrië nog niet ontvoerd is. Maar ik garandeer u dat Syrië um, echt een, een, een falende staat wordt... als wij niet ingrijpen, als we de wereld deze regering niet helpt. Ja. Uh, de gewone Syrische gematigde burgers die begonnen zijn met deze uh, vreedzame revolutie, die worden nu gecrashed tussen twee verschrikkelijke spelers. Uh, aan de ene kant het regime, aan de andere kant elkaar qaeda die niets met de Syrische zaak te maken heeft, maar die een eigen ideologische agenda heeft. En die mensen hebben hun, on, ons, ons hulp nodig. Als, als de vrije wereld dat niet doet, dan is het een Syriën verloren land ja. tussen deze twee extremen. Goed. Nou, ik wens u uh, heel veel uh, sterkte hiermee. Uh, mogen we u nog eens uh, bellen om te vragen hoe het gaat? Jazeker. Goed. Hartelijk dank, Abraham Miro, dank u. minister van Financiën van het uh, kabinet van de Syrische oppositie. Dank u. Dag. Ja, en we gaan meteen door met ons laatste onderwerp: dat gaat namelijk over Jeremy Pauw. Uh, Paxman. Uh, de, want de Britse premier David Cameron eist ex excuses van hem, de presentator van Newsnight, want die zou hem hebben uitgemaakt voor A Complete Idiot. Ja, is hij te ver te gaan, gegaan deze keer? Uh, correspondent Arjen van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat heeft hij precies gezegd? Ja, dat zei hij vorige week in een interview. En hij verwees naar uh, eerdere uitspraken van David Cameron. En daarin uh, vertelde de premier dat de Britse regering... vele miljoenen heeft uitgetrokken voor de herdenking... volgend jaar van de Eerste Wereldoorlog... Hè, die dan precies 100 jaar geleden is begonnen. En hij vergeleek het met de viering van het diamantenjubileum van de Queen. Nou, daar nam Paxman aanstoot aan. Hij zegt, ja, mensen zouden het idee krijgen... dat we volgend jaar dit gaan vieren. Ja, alleen een volslagen idioot, een complete idiot... Ja, zou een calamiteit als de Eerste Wereldoorlog vieren. Ja. Vele honderdduizenden Britten zijn gestorven in die oorlog... en hij noemde daarom ook de woorden... Van ja. Cameron nogal onhandig. Ja, nou heeft hem dus niet echt rechtstreeks een complete idiot genoemd. Sven Kokkeman zit hier bij mij in de studio. Collega, ook wel eens leuk. hè? Er zijn de rollen eens even omgedraaid. Ja. Uh, ja, je bent, nou ja, een bewonderaar. Sp ik heb geen poster van hem boven mijn nee, bed. Nee, maar. maar je vindt hem wel goed. Ik vind het wel een van de beste televisieinterviews, Zo niet de beste van Europa. Ja, vind je het kunnen wat hij heeft gezegd uh, over Cameron? Ik heb het gezien. Ja. Uh, en ik heb ook gezien wat de premier heeft gezegd. Ik vind het inderdaad. Kijk, als je, hij, hij heeft een boek geschreven over die Eerste Wereldoorlog. Paxman. En vervolgens zegt die premier dus, die vergelijkt de herdenking. En dat is een groot ding, dat weet Arjan beter dan ik in Groot-Brittannië... met al die poppies die ze hebben. Ja, papa. Uh, Oh ja, exact. Uh, uh, met met, met zo'n feestje met Tom Jones en Grace Jones... en, uh, en al die uh, popartiesten die daar stonden te, te zingen. Ja. Ik vind het nou wel meevallen. Je mag toch wel dan zeggen dat alleen een complete idioot zoiets kan bedenken? Ja. Nou ja, oké, okay, je vindt het meevallen. Nou, wij vonden het een mooie reden om het eens even over die Pexman te hebben. We hebben jou gevraagd om een typerend voorbeeld van hem in actie. Ja. En uh, een legendarisch interview met uh, Michael Howard, toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Vertel jij maar wat daar gebeurt. Hè? Nou ja, uh, de minister wilde, uh, zoals wel vaker bij Pexman, de vragen niet beantwoorden. Ja. Dus dan blijft hij, uh, en ik vind dat hij daar groot gelijk in heeft, uh, ze telkens dezelfde vraag ja. herhalen. Ja, we horen het even. Did you I threaten did not, to overrule him? I did not overrule Derek Did Lewis. you threaten to overrule him? I took advice on what I could or could not did do. Did you threaten to overrule, overrule him, Mr Howard? And I acted in accordance with that advice. I did not overrule Derek Did you Lewis. threaten to overrule him? Mr Marriott him? was not suspended. Did or... you threaten to overrule him? The important aspect of this, which it's very clear to bear in mm. mind, I'm sorry, I'm going to be frightfully is rude. But, yes, you but, can... I, I'm sorry. Ja, jij moet erom lachen. Twaalf keer diezelfde vraag. Geen antwoord. Ja. Pijnlijk. hè? Ook nou is, zit hier wel een verhaal achter, ja. eerlijk gezegd. Hij was van plan om die vraag zes, zeven keer te stellen. Maar het volgende onderwerp was nog niet klaar. Dus en hij kon eigenlijk <laughs> geen andere vraag bedenken. Uh, daarom werd het nog. Ja, heeft hij later toegegeven. Ja. Je hebt hem wel eens gesproken, hè? En ik heb hem ooit een keer kort in Parijs ontmoet, toen wij daar allebei waren om de uh, Franse presidentsverkiezingen te uh, verslaan. Ja. Een, een buitengewoon innemende, zelfrelativerende ja. Man, vol zelfspot moet natuurlijk ik tegenover jou wel. Nou, hij kent mij niet. Nee. Te, uh, niet. <laughs> nee, maar goed, hij hoeft jou niet te interviewen. Maar goed, nee. dit is een heel bekend. We gaan heel even terug aan van der horst. Ja, er was nog een akkefietje over Paxman aanleiding van zijn interview met de komiek Russell Brandt. Ja, want dat kreeg zoveel aandacht hè, vorige week. Russell Brand, ja. die eigenlijk mensen opriep niet te gaan stemmen, want het systeem is failliet. Nou, dat was een veelbekeken interview, 9 miljoen hits op YouTube. Ja. Daarvan zei Paxman later dat hij ja, die apolitieke houding van Brand wel begrijpt. Hij ja. zei letterlijk hè, dat theaterspel op de groene banken van het lagerhuis. is afstandelijk, lijkt op een echokamer vol met mensen die zichzelf erg belangrijk vinden. Zelf zegt hij overigens ook niet te stemmen... omdat hij alle kandidaten zo ja. afschuwelijk vindt. Nou, daar nam de vicepremier weer aan, af, uh, aan, Nick Kleck. Um, en die zegt, ja, hier zit een journalist... die voortdurend zijn gal zit te spuwen over de politiek... terwijl hij zelf miljoenen verdient, betaald door de belastingbetaler. Hij leeft van de politiek. En het enige wat hij doet, is ons ridicuul maken. Oké, okay, even luisteren. But is het true dat je niet even vote? Ja, yeah, no, ik niet vote. Well, how do you have any authority to talk about politics then? Well, I don't uh, get my authority from this pre-existing paradigm... which is quite narrow and only serves a few people. Well, why don't you change it then? I'm trying to. Well, why don't you start by voting? <laughs> I don't think it works. People have voted already. And that's what's created the current well, paradigm. When did you last vote? Never. Tja, de verhouding tussen Pexman en de politiek lijkt mij niet zo best, hè? To put it mildly. Uh, Sven, begrijp je dat politici zich niet meer door Pexman laten interviewen? Nou, ze zitten nog altijd wel gewoon bij hem aan tafel. Overigens vind ik dat de vicepremier eigenlijk zijn excuses zou moeten aanbieden. Aan Paxman in dit geval. Want het is toch affront om het maar op zijn Frans te zeggen. Dat een uh, vicepremier zegt, jij wordt betaald uit belastingmiddelen... dus moet je aardig zijn voor politici. Wat mm -hmm. is dat nou voor onzin? Dat kom je in Moskou tegen. Maar toch niet in Groot-Brittannië... waar het politieke debat altijd nogal hevig wordt gevoerd. Ja. Maar vind je niet dat uh, Paxman eigenlijk zijn doel enigszins voorbij schiet als interviewer... Dat vind ik eigenlijk niet. in alle eerlijkheid niet. Hij stelt de vragen waarvan hij denkt dat de uh, weldenkende kijker... in zijn geval ze beantwoord wil zien. En politici zijn allemaal media getraind. Ik heb er zelf ook mee te maken. En ze krijgen allemaal de les mee. Maakt niet uit wat de vraag is. Je komt gewoon met je eigen boodschap. Ja. Het is toch niet zo ingewikkeld om een vraag te beantwoorden? Ja. Spiegel je je aan Paxman? Of, uh... Nou... Ja, Spiegel. Dat, ah, ja. Hij is van een onmetelijke grootheid als je dat vergelijkt met dit kleine kikkerlandje. Ja. Maar ik vind wel dat hij gelijk heeft dat je antwoord uh, mag verwachten op een vraag. En zeker van een politicus. Ja, we hebben nog één fragmentje klaarstaan op jouw verzoek. Sven Paxman interviewde toenmalige premier Tony Blair. Kan je er heel kort iets over zeggen? Dan kunnen we het nog even. Ja, dat was in de, in de aanloop naar de Irak-oorlog. Een, een, een newsnight uitzending met allemaal publiek erbij. Waarin Tony Blair door het publiek ook telkens Mr. Vice President werd genoemd. Ja. <laughs> en uh, religie. Bush was heel erg religieus. Blair ook. En de vraag was of dat een rol speelde bij de beslissingen die ze namen. En op een gegeven moment zei Paxman dit: Does the fact that George Bush and you are both Christians make it easier for you to view these conflicts in terms of good and evil? I don't think so. No. I think that whether you're a Christian or not a Christian, you can try and perceive what is good and what is is, is evil. You don't pray together, for example. No, we don't pray together, Jeremy. No. <laughs> ja, Is het een soort vragen dat je ook zou stellen? Ja. Mag ik, mag ik één ja? anekdote nog heel kort vertellen? Ja, nou, heel kort. Heel ja. kort. Ja? Wat typerend is voor Paxman, begin jaren 90 verloren de Tories de gemeenteraadsverkiezingen. Ja? toen kwam Michael Hazeltuin, was toen vicepremier ja. die kwam uitleggen hoe dat gekomen was. Die kwam met een enorm en onzin antwoord op de eerste vraag. Paxman zakt onderuit aan zijn presentatietafel. Pakt een boek dat daar ligt. Gaat het lezen. Laat die Heseltijn uitpraten. Schrikt op, zogenaamd uit zijn boek. En zegt thank you very much. Goed Arjan, uh, jij meldt het wel bij ons. Hè, als Jeremy Paxman zijn officiële excuses heeft gemaakt. Nou, dat kan ik je nu al zeggen. Die gaat niet komen. <laughs> gaat <Dan> niet komen? <laughs> nee. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. We, moeten de... we zijn aan het eind gekomen. Uh, Sven Kokkelman, dank voor je komst. Aans aan de zondag dan kunnen we zien in hoeverre... Ja, je kunt meten met Jeremy Paxman, want dan is de nieuwe serie Oog in Oog. Wie is je eerste slachtoffer? Janine, Janine Hennis, de minister van Oorlog. Uh, Oké, okay, dankjewel. Straks ontvangt Klaas Drupstaan Emiel Schrijver... over het verzameld werk van Anne Frank in Casa Luna En morgen Herman van der Zand. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen.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 Geef ook aan de collectant van NSGK. Dit is Radio 1.